Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland staat klaar om Oekraïners te ontvangen. Eensgezind, vastberaden, solidair. Dat is de enige weg. In de Tweede Kamer gaat het over Oekraïne. Premier Rutte trapte net af. Hij denkt dat veel vluchtelingen uit dat land onze kant op komen. Weg van het geweld, weg van de Russische dreiging. Ik ben er vast van overtuigd dat Nederland en de Nederlanders zich solidair zullen tonen met deze mensen. Iedere Oekraïner die tijdelijk een veilig heenkomen zoekt, moet ruimhartig worden geholpen. Het zal vandaag in de Kamer onder meer gaan over de steun aan Oekraïne. Nederland beloofde dit weekend om honderden raketten die kant op te sturen. Het zal ook gaan over de budgetten van ons eigen leger. Het kabinet had er al geld voor uitgetrokken, mogelijk komt er nog meer bij. Ondertussen zijn delegaties van Oekraïne en Rusland bij elkaar gekomen om te praten over de oorlog. Die gesprekken zijn net begonnen. De Oekraïnse president Zelensky eist dat Rusland de wapens neerlegt... maar zegt ook dat hij weinig vertrouwen heeft in de uitkomst. Veel Oekraïners proberen te helpen waar ze kunnen. Ook tennister Elina Svitolina... De nummer 15 van de wereld, zij speelt de komende tijd twee grote toernooien en belooft bij Eurosport dat ze het prijzengeld zal doneren aan het leger van Oekraïne. I can help my country and uh, this what I think is, uh, is the right thing to do at the moment and uh, I want to do something and to, to help my country. Zelf woont ze inmiddels in een ander land, maar ze heeft nog wel familie in Oekraïne. En dan nog even naar, de, naar een jachthaven in Mallorca, want ook daar heeft de oorlog tussen Oekraïne en Rusland gevolgen. Een Oekraïnse matroos heeft namelijk geprobeerd om het megajacht van zijn Russische baas te laten zinken. Volgens lokale media werkte de matroos al tien jaar op het miljoenenjacht, de Lady Anastasia, en zou gezegd hebben dat hij er geen spijt van heeft en het zo weer zou doen.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 For a white wedding It's a nice day to start again Hey little sister, who is it your living? Hey little sister, what's your bicycle?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 But these times are so hard And it's getting even harder Trying to feed and water My seed plus Teeter thought about Between being a father And a prima donna Baby mama drama Screaming on a Too much for me To wanna to stand one spot Another damn monotony's Gotten me to the point I'm like a snail I've got to formulate a plot Or end up in jail A shot Success is my only Motherfucking option Fail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 130 op de vluchtstrook Om bij jou te zijn Ik ben niet gek en maar ook Maar ik ken mezelf en wil dit niet kwijt. 130 op de vluchtstrook Zolang we samen zijn Ik dacht altijd, echte liefde, dat bestaat niet Maar schijn me drie, hoe Cupido weer Zo veel frustratie, en luister Ik, ik wil niks liever, ben verblind door je liefde Ja, en als je me mist Laat het me beter zitten zijn voordat ik aan, aan, gaan. Ik voel dat je niet echt loopt. En met de nacht vertrouwen 130 op de veel stroom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 Je maakt mijn man in Spanies op een keer irritaties. Weinig communicatie, aflika je reputatie. Nee, we worden pas in onze ver, ver mee Of we doen en de zaak. Tot zover het ritme van Z Via de kabel op 104.5, en in de eten op 106.9. Straks meer. Zier FM. Maar nu eerst het NOS. En dit is het nieuws van NOS op 3. Belarus praten Rusland en Oekraïne met elkaar. De gesprekken over de oorlog in Oekraïne begonnen een uur geleden. Of er iets uitkomt is maar de vraag, want beide landen staan er totaal anders in.